9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Egyptische interimregering heeft zijn ontslag aangeboden aan de militaire raad... die de macht in handen heeft sinds het aftreden van president Mubarak. Het kabinet reageert daarmee op het geweld van de afgelopen dagen... tussen betogers en de politie. Bij rellen op het Tahrirplein in Cairo kwamen tot nu toe zeker 24 mensen om het leven. Ook vanavond kwamen weer duizenden mensen naar het plein om te protesteren tegen het regime.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 Hun kans op een betere toekomst is nihil. Kinderarbeid, dat pikken we niet. Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. Het is easy sale bij weekam.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen. Nu tot 50% korting. Eerst weekam.nl.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. Nova Zembla gaat vanavond in première. Onze eigen Anne Stokvis, die staat aan de rode loper... om Duitse Kroes en de Oerlemans te spreken. En we hebben Robert Blokland over uh, wat hij van de film vindt... en of je er naartoe moet. En dan staat secretaris Halbe Zijlstra... die vindt dat creatieve mensen het prima zonder subsidie kunnen. Als je uh, als creatieve sector niet in staat bent... om op creatieve wijze middelen te verwerven... dan uh, is er echt iets niet in orde. Dus als dat, dat het excuus is van de culturele wereld... dan zitten ze aan de verkeerde kant. Dan zijn ze juist te afhankelijk geworden van die overheid... En is precies de reden waarom wij deze omslag willen maken. Ja, ik heb het straks over met designer Frank Chapkema en styliste Esme Umarella. Over of de crisis vooral kut is als je creatief bent of ook kansen biedt. En dan Nick de Vries, dat is het grote race-talent van Nederland. Hij is 16, uh, hij is de nieuwe Michael Schumacher. Hij is de nieuwe wereldkampioen karten. Samen met Hermen Wennenmaars <laughs> praat ik met hem. Today's topics. Ja, leuk. Wat gebeurde er vandaag op Schiphol in de Rena of in de Mist? Er is maar eigenlijk één persoon die het wist. Dank je wel. Ja, we beginnen <laughs> met na het nieuws. Uh, honkballer Gregory Halman is vanmorgen bij een steekpartij in Rotterdam om het leven gebracht. Greg Halmans twee jaar jongere broer Jason is na de steekpartij door de politie aangehouden. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Greg Halman kwam vanaf 2006 uit voor het Nederlands team En stond onder contract bij een Amerikaanse profploeg. Eerder in BNSD vertelde spotsverslaggever en Andy Houtkamp over de dood van Holman. Hij kende hem en zijn broer goed. Zo bizar, zo ongelooflijk. En uh, die twee jongens, uh, ja, dat waren toch, uh, hoe zeg je dat, twee handen op één buik. Ja, Gregory Holman is 24 jaar geworden. Dan, afgelopen weekend. Het ging al niet zo lekker met schaatser Enrico Fabrice. Hij schaatste belabberd bij de Wereldbeker en ging zelfs eerder naar huis. Nou ja, dat zijn gewoon uh, privé Hij is vanmorgen uh, vertrokken naar huis toe. En die waren dusdanig, uh, ja, niet ernstig, maar in ieder geval wel nodig dat hij uh, naar huis moest. En uh, dat had wel invloed ook duidelijk op zijn rijen. Ja, je hoorde zijn coach, Jannie Rommel. Vandaag was er ander nieuws. Fabrice gaat er namelijk weer stoppen. Nou ja, dat vul jij zo in. Maar uh, ik zeg nu de, deze dingen die ik nu zeg en klaar. Nou ja, um, um, maar hij heeft uh, zelf ook gezegd dat hij er mee gaat stoppen. Kijk, uh, iemand die, die zegt van uh, uh, stoppen of weet ik wat. Kijk, dat bepaalt een atleet zelf en dat doet hij op een moment dat hij dat wil. Ja. Maar dat is dus nu. Ja, dat ga jij invullen. Maar het feit is dat ik zeg dat het een privéomstandigheid is. En daar heb ik hem niet gezegd dat het stoppen is. Ja, maar, nee, maar Fabrice heeft nu dus zelf gezegd dat hij gaat stoppen. Hij heeft zoveel gewonnen dat hij het moeilijk vindt om zichzelf nog te motiveren. Maar dit is niet het gelijk hetgene wat, uh, wat ik nou naar buiten uh, uh, ga leggen. Want. Het feit is ook zo, jij zegt dat, ja. maar ik zeg dat niet. Nee, Die, maar, uh... Ja, maar het, het staat ook op internet en straks belangslijn en zo. Ja, dat, dat, dat, dat zeg jij nu. Nee, het, het staat echt overal, Johnny. Ja, dat wil ik zeggen, dat, dat vul jij nu in, maar ik denk niet dat dat, <lacht> uh, dat dat nu al ingevuld is. Kijk, hij is nu naar huis, maar dat wil niet zeggen dat hij volgend ja, volgende week niet aan kan reizen. Nee. nee, maar dat moet ik nu even de komende dagen bekijken, ja. hoe alles gaat. Nou, succes, Johnny. <lacht> Goed, op drie. Een pijnlijk zaakje in Duitsland. Ja, het er is. Heel lang discussie geweest in Duitsland of mensen met een pensioen, dus gewoon iedereen die gewerkt heeft in Duitsland, of die belastingen moeten betalen. Dat heeft men uiteindelijk ingevoerd, maar het was zo ingewikkeld en men wilde dat niet nog ingewikkelder maken door uitzonderingen te maken voor dwangarbeiders. Ja, dan denk je, maar in Duitsland is er helemaal geen dwangarbeid? Nou, inderdaad, maar in de Tweede Wereldoorlog wel en die mensen moesten dus onder dwang werken en krijgen nu als een soort van schadevergoeding een pensioen. En omdat het anders wel heel erg ingewikkeld zou worden... besloten Duitse fiskers daar dan maar weer belasting over te gaan heffen. Met terugwerkende kracht. En daar zit natuurlijk de fout. Uh, men had moeten weten of moeten bedenken dat dat heel erg gevoelig ligt. En dat je mensen geen schadevergoeding kunt geven... en dan kunt zeggen, daar moet je belasting over betalen. En omdat de Duitse fiscus er nu achterkwam dat de oorlog dus best wel gevoelig ligt, zien ze er nu maar vanaf. Dan Ajax. Dat begint een beetje een slechte soop te worden. Vorige week was het nog goede tijden, slechtste tijden. Dit weekend werd het onderweg naar morgen. En vandaag was het echt goudkust. Je vindt er geen hol meer aan. De verhaallijnen zijn veel te ongeloofwaardig. En je weet dat het niet al te lang meer duurt. Maar je blijft toch maar kijken, omdat je gewoon wil weten hoe het afloopt. Hoe ver hebben we het zo uh, uh, kunnen lopen? Ja, nog steeds niet beantwoord deze vraag. Hè. Hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? Dit weekend is er weer veel gebeurd. Kruif zat vrijdag bij Pauw en Witteman. En daarin verdedigt richtte hij zijn standpunt. Hij reageerde bijvoorbeeld op het feit dat hem wordt verweten... dat hij er nooit was en ook nooit bereikbaar was. Ik heb geen mobiele telefoon. Nee. Ik heb twee telefoonnummers thuis. He? Dus één in mijn naar huis, één in mijn ja. andere huis. Die heeft hij, ja. dus ik kan bellen. Ik heb, uh, mijn vrouw heeft een iPod, mijn dochter heeft een iPod... en mijn secretaris heeft een iPod. Ja. Daarbij heb ik nog veertien maar op kantoor zitten. En die hebben ook allemaal of een iPod, of een Discman... Of een walkman. Dus het is een lulverhaal. Ja. Als iemand zegt, je bent niet te bereiken. Ja. Zondag dan, was er die vergadering, was heel belangrijk. <laughs> Nieuws wat eruit kwam was dat Edward David, zoals hij Cruijff noemt... hem beschuldigt van racistische taal. Sommige mensen wel overschreven en soms tot het uh, racistische toe. Uh, dan moet je daar nou dan ook weer overheen stappen. Ja, dan ga ik natuurlijk vragen. Is dat ook gebeurd binnen de Raad van Commissaris? Dat uh, is ook geweest, gebeurd. Johan Cruijff heeft hier zojuist dan weer op gereageerd in Football International, dat tv-programma. Hij uh, wilde eigenlijk niet echt reageren op die beschuldigingen, dat is een beetje zijn reactie. In Amsterdam zijn ze er helemaal klaar mee. Ik vind dat die raad van commissarissen weg moet, Want ik vind als je, zo, uh, als je zo mensen behandelt, dat vind ik niet, uh, niet netjes. Het draait eigenlijk alleen maar om macht. Opdoeken het joutje. Helemaal weg? Helemaal weg. Ajax weg? Ja, ah, natuurlijk. En wie gaan we dan supporten? Uh, Pak me Feyenoord. En wanneer worden ze dan weer kampioen? Nou, uh, we moeten een tijd wachten. Wat oh, Godverdomme. God, <laughs> Dan nummer 1. Dat is natuurlijk die dikke mist die over ons land hangt. We gaan naar Brabant. De mist heeft het vliegverkeer in Brabant vanmorgen helemaal lam gelegd. Op Eindhoven Airport konden vliegtuigen onmogelijk landen. Ze moesten uitwijken naar Duitsland. En ook vertrekken zat er absoluut niet in, omdat er gewoon te weinig zicht is. Op Eindhoven Airport daar staat Rogier van Son. Ja, Rogier, hoe is het eigenlijk op dit moment op de luchthaven? Nou, het is eigenlijk al uh, lekker weer hier. Ja, dat is eigenlijk gewoon eerlijk. Wat loopt iedereen toch de seik over die mist? Sowieso was heel Brabant vandaag echt in een opperbest humeur. De hele provincie stapte met het juiste been in het bed. Vertraging, gecancelde vluchten, busreizen. Niks kon de Brabo's van het padje brengen. Ik kan toch alleen maar lachen, dat is toch gezellig. Ja, ja, we gaan toch op vakantie, dus je kunt wel beter gewoon uh, veel plezier maken. Ja. Maar ja, dus je zit was... er niet zo mee met... Uh... Ik, denk, ik zei maar zo tegen mijn vriend, ik zeg van nou, dan gaan we ook nog in een bus voor hetzelfde geld. Dus nou ja, het is toch leuk? <laughs> Zien we Duitsland ook nog eens een keer. Ja, en niet alleen deze man is blij met de verdraging, <laughs> ook deze automobilist. Het is wel mistig als je zo naar buiten ja, kijkt. Maar ik vind het meevallen. Ja, dus... ja, U had erger verwacht. Ik had het erger verwacht. Was u vroeg? Ik minder files als dat het niet mistig is. Dat meent u maar... niet. Nou, echt waar. Ja. Lekker met de bus, minder files en ook minder ongelukken trouwens in Brabant. Ook niet zoveel ongelukken gebeurd, denk ik. Dus. Ik heb nog geen uh, snelheidsduivels uh, langs zien komen. Ja, echt dat iets in het water vandaag in Brabant. Hey, wat vindt u ervan dat u nu met de bus moet in plaats van met het vliegtuig? nu van een stuk? Nou ja, dat is altijd beter als lopen. Geweldig. We zijn met, met ik weet niet hoeveel. Ja, dat is helemaal perfect. Ja. Ja. Geef het op de hele middag. echt gezocht naar die ene chagrijnige Brabant. niks gevonden. Sterker nog, de meeste Brabo's die verheugen zich nu al op de volgende vertraging. We krijgen nog geld terug ook. Nou, oh, wat is het zo? Hoeveel krijgt u terug? Ja. Dat weet ik niet. Maar als je meer dan drie uur vertraging hebt, krijg je geld terug. Dus ja. veel beter. Ja, ja. komende uren blijft tenminste nog wel even hangen. Dus yes. geniet ervan. <laughs> Tot morgen, hè. Inshallah bedoel je? Ja, natuurlijk. Uiteraard. Ja, ja, als God het wil. De ja. Zonderlist. Oh nee, morgen hebben we geen uitzending. Oh ja, kijk, heb je het al. Ja, je hoort het uh, natuurlijk net ook bij Luc. Die mist, die mist. Al drie dagen lang zie je amper een hand voor ogen. We duiken de geschiedenisboeken in hier in BNN Today elke dag. En we gaan terug naar Londen van 1952, want toen miste het pas echt. Michiel Willems is onze man in Londen. Michiel, goedenavond. Hoi, goedenavond. De winter van 1952. Uh, uh, iedere Londenaar zal het zich nog uh, herinneren... Uh, die nog leeft, tenminste uit die tijd. Wat was er toen aan de hand? Ja, zeker. Alle Londenaren en ik denk ook de meeste Engelsen herinneren de, december 1952 als The Great Smog. En op de middelbare school wordt het ook wel... de London Smog Disaster genoemd. Het was namelijk december, was een, uh, 5 december was een hele koude nacht geweest. Uh -huh. Dus miljoenen huishoudens hadden hier in Londen flink zitten stoken... En te ochtends lag er een dik pak mist over de stad. Dat in combinatie met al die teerdeeltjes en al die rook uit die schoorstenen. en bijna geen wind en een hoge luchtvochtigheid. dat waren echt de perfecte ingrediënten voor een, uh, ja, een smogdesaster. En dat zorgde ervoor dat er niet alleen in de dagen daarna, maar echt in de weken daarna. Mm -hmm. hing er dus een heel dikke, laag, zwarte roep. plakkige teerdeeltjes. Wat, uh, wat iedereen dus inhalende. wat ook. Ja bioscopen en winkels en stations uh, binnendrong. Dus ook scholen werden gesloten, vliegvelden gingen dicht. De, het, echt het hele leven kwam een beetje tot uh, stilstand in die week ja. door, uh, door deze smok. En was het, de, de, ja, het zat dus echt overal, klinkt heel smerig. Was het alleen maar smerig of was het ook nog gevaarlijk? Nou, het was behoorlijk gevaarlijk. Bijvoorbeeld de fijnstofconcentratie lag zo'n 56 keer hoger dan normaal. De zwaveldioxide levels waren ook zo'n 7 keer boven het normale gemiddelde. Dus in die eerste week, van, uh, tussen 5 en 9 december, zijn er ongeveer 4000 mensen meer dan normaal in dezelfde periode van zo'n jaar uh, overleden. En in ja. de tweede halve maand daarna... We uh, hebben nog eens een keer 8000 mensen, waaronder natuurlijk vooral uh, ouderen en kinderen, mensen met longaandoeningen, uh, ja, die, die hebben dat niet overleefd. Zo, dus je ja, kan wel spreken van een great disaster. Ja. Maar het is 1952, niet eens zo heel lang geleden. Dat hadden ze niet uh, kunnen voorzien of voorzien voorkomen? Uh, nee, dat, was toen, dat zag men niet goed aankomen. Het is toen ook voor het eerst eigenlijk dat er hele discussie is losgebarsten van goh... Uh, geslokken, als er dus geen wind staat, als het dus niet weg wordt gedreven, maar als je dat dus dagenlang inademt, uh, ja, dat is eigenlijk heel ongezond. En de zwakke mensen, ouderen, jonge kinderen, baby's, mm -hmm. die kunnen daar dus echt aan overlijden. Ik bedoel, je moet je voorstellen, in die tijd was roken nog ontzettend geaccepteerd en er werd helemaal niet als een gevaar of als iets ongezonds gezien. En toen de tijd werd gezegd, dat echt, was eigenlijk de eerste keer dat er echt een hele discussie over een milieubeweging opkwam. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft dat hier Engeland geleid tot de Clean Air Act, de, uh, gezonde, um, of de schone luchtwetgeving van 1955, die echt de regering op op opdroeg van ja er is een taak voor jullie dat de lucht die we inademen, hè, die daarvoor altijd een beetje als vanzelfsprekend werd ervaren van, maar nee er, er ligt echt een opdracht voor de regering om ervoor te zorgen dat de lucht in de hoofdstad gezond blijft. Nou en loop maar door Londen. <laughs> Ja. <laughs> Hoe fris ruikt het daar? <laughs> ja. Maar goed, het kan allemaal veel erger met de mist dus en de smog. Zoals in Londen in 1952. Michiel Willems, onze man in Londen, dankjewel. Jerry, ja, ga gedaan. Radio 1, BNN Today. Zometeen Erben Wellemars. Erben, goedenavond. Goedenavond. Waarom ben je ja, niet ben. hier door die mist? Nou, ik, ik, heb, uh, ik ben vandaag pas teruggekomen en ik moet wel zeggen, boven de mist was een prachtige zon in de vliegtuig, maar er was wel een harde klap op, klap op de grond. Ah, oké, okay. maar jij zit vanuit je huisstudio, ja. zo meteen. Uh, je bent net terug uit Moskou natuurlijk, hè? Met, ja, van, inderdaad. Moskou, in ieder geval Rusland, met die met die moeilijke naam. Dat bedoel ik. Een hele moeilijke naam. Daar hebben we het zo meteen kort over, maar en Nick de Vries, daar praten we mee. Uh, het talent op racegebied, de nieuwe Michael Schumacher, nieuwe wereldkampioen Kar Karten, 16 jaar pas. En een uh, uitzonderlijk talent. Tot zo, Erben. Here's Travis, why does it always rain on me? Shining, I can't avoid the light. There. Why does it always rain on me. Even when the sun is shining, I can't afford the lightning. Why does it always rain on me? Why does it always rain on me? Oh. Travis, why does it always rain on me? En today, Willemijn Veenhoven. Ja, het is maandag. Dat betekent sport met Erben, met een Erben, goedenavond. Ja, goedenavond Willemijn. Vanuit zijn kleine huisstudio zit hij daar. Ja. Uh, net terug uit Rusland, hè. Dan was je bij ja. de wereldbekerwedstrijden in Chelyabinsk. Zeg ik het goed? Ja, ja. zeg je helemaal goed. Ja, heel goed. <laughs> en nou ja, daar deden we het Goed. Beter nou, dan verwacht, we... misschien wel. Ja, dat deden we. Het... Nou ja, we zijn altijd goed aan het begin van het jaar. En, uh... Maar het was nu wel heel erg goed. En er waren ook gewoon prachtige wedstrijden. Het was zo'n prachtige entourage. We wisten helemaal niet wat we ervan moesten verwachten. Ergens diep ver in Rusland. Maar er waren echt schaafliepen. Het was een mooie atmosfeer. Het was, uh... En zulke goede prestaties. Vooral Stefan Groothuizen. Wat een fenomeen ja. is dat, zeg. Ja, vond je dat het mooiste ook? Ja, maar dit is ook ongelooflijk sterk. En die rijden de duizend en de 1500 meter. Nou, en alleen de allerbeste schaatsers van deze wereld... hebben ooit de duizend en de 1500 meter gewonnen, hoor. Nou <laughs> oh ja, hm, dat hebben we het een andere keer over. Waar ja, ja. sta jij dan echt te juichen daar, Erben? Ja, nou, ik, ik, ik, ik vind het wel echt een hele mooie spot, ja. Ik kan er wel echt van, van, van genieten. Ja. dan vind ik ook wel heel jammer dat ik dat gewoon zelf echt niet meer heb. Ja, mis want, je het dan? Uh, nee, ik kan er nu echt, echt, echt, van, echt van genieten, omdat ik weet... Dat ze zoveel sterker zijn en, en dat kan ik gewoon niet meer, dat kan ik gewoon echt niet meer, helaas, mm. helaas. Maar ik vind het wel heel leuk om erbij te zijn, want dan voel ik toch wel een beetje de adrenaline door, door, door, door mijn lijf te lijf gaan. En ben je dan nog wel eentje van one of the guys? Ja, dat is natuurlijk nu moeilijk hè, want uh, ik moet me toch, mag me toch nog een klein beetje met uh, de ploegen moeie bemoeien. En, wat ben ik, dan? ben ik dan? Ben ik dan in het begeleidsteam of zit ik tussen, tussen, tussen de sporters? Maar ik probeer wel een klein beetje afstand te houden van de, van de sporters nu. Ja, ja. Een klein, klein beetje. Klein beetje. Klein beetje. Ja, ja. Oké, okay. laten we het hebben over de schaatsen. Daar kunnen we nog de hele winter over hebben. We gaan het ja. vandaag even over ja. een hele andere sport hebben, namelijk. Ja, we gaan het hebben over... Ik vind het namelijk echt hartstikke leuk, Willemijn. We gaan het namelijk nou hebben over Nick de Vries. En wie is Nick de Vries? Nick de Vries is een karter En ik kart al vanaf zijn vierde. En het is echt een ongelofelijk talent. Hij wordt aan alle kanten volgens mij beschermd. Maar men zegt dat hij de nieuwe Michael Schumacher is. En het, die, die woont gewoon dus in... Ja, hij woont nu in Italië. Maar hij woont eigenlijk gewoon... Hij komt uit Nederland. Hij komt gewoon uit Sneek. Mm -hmm. Dat vind ik toch wel heel erg gaaf. Hij zit in, in, in de talentklas van de McLaren. En vorige week is hij voor de tweede keer wereldkampioen geworden. Vorig jaar in de klas. Um, ja, volgens mij is hij er. Nick de Vriese. Nick, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Gefeliciteerd ja. ja. dus, hè. wereldkampioen Karten, tweede keer al. Um, had je dat gedacht dat je zou winnen? Had je het verwacht? Ja, we waren natuurlijk wel uh, een van de kanshebbers, maar je moet het natuurlijk altijd uh, nog wel doen. <laughs> ja, ja, precies. Ja, dankjewel. Ja, dat <laughs> ja was, was, je dat, uh, was je echt torenhoog favoriet, Nick? En voelde je dat, dat ook zo? Uh, nou, we, ja, we waren wel een van de favorieten van, mm. vanaf uh, race 1 uh, hebben we het kampioenschap uh, geleid. Mm. Dus uh, nou, in principe waren we wel een van de favorieten. Ja, en is het dan ook anders dan vorig jaar? Ben je ook al wereldkampioen geworden en nu ben je weer wereldkampioen geworden? Dacht je ook van, nou, je kan nu eigenlijk, uh, het kan, kan, kan alleen maar minder? Uh, nou ja, ja, als je, als je het vorig jaar hebt gewonnen, dan uh, kan het natuurlijk alleen maar minder. Ja. Alleen... Uh, ja, alleen, uh, alleen, vorig, alleen vorig jaar bestond uh, het wereldkampioenschap uit één wedstrijd en dit jaar uit, uh, uit vijf. Oké, okay. en, en, en, maar maakt dat dan, dan nog mooier of, of, of nog, nog, nog, nog speciaal dan vorig jaar? Eh, uh, nou ja, één race is natuurlijk uh, aan de ene kant wel moeilijker, omdat je dan, uh, het in, ja, je hebt één kans en dan moet je hm. doen. Alleen aan de andere ja. kant, uh, over vijf wedstrijden moet je wel uh, het meest constant zijn en, en er altijd bij zitten. Mm. Ja, je, bent, je bent nu al, al vanaf je vierde aan het katten. Tegenwoordig voel je de helft van het jaar in Italië om dat te trainen. Hoe, hoe zien jouw dagen eruit eigenlijk? Uh, Na nou, ochtends uh, train ik. Mm. Dan uh, doe ik uh, aan het eind van de ochtend nog wat uh, werk op mijn computer voor mijn kleren. En dan uh, eet ik tussenmiddels met mijn zusje. Dan uh, doe ik dan school, samen met uh, mijn zusje. Althans, ja. zij doet haar werk en ik doe mijn werk. Je doet eigenlijk en, thuis school, is dat? Ja, hmm. ja. En, en, en wat, wat, wat, wat, wat, wat voor werk doe je dan op, op je computer? Voor McLaren? Uh, nee, oh, voor, voor McLaren. Uh, ja. dan, dan laat ik mijn zelfs uh, op mijn computer. Die mail ik naar hun toe. Eén uh, ja. keer in de maand moet ik uh, een week lang invullen wat ik... Uh, of ja, opschrijven wat ik eet en dat uh, meet ik dan naar hen toe. En uh, ik, de, ze hebben ook een, een, een programma op, op, de, op, uh, op het internet. En uh, daar moet je dan, uh, of dan moet ik dan allemaal verschillende formulieren op invullen. Ja. Dus, uh, dat klinkt, ja, het, klinkt dat als een heel uh, gedisciplineerd leven voor een 16-jarige Nick. Ik zie het niet echt zo, omdat uh, ja. ik, ik het niet echt zie als een opoffering. Nee, nee mijn, als ik dan bedenk, denk nou, ik deed hele andere dingen om 16e. Maar, maar je hebt natuurlijk volstrekt niet het doorsnee leven van een 16-jarige. Mis je dat wel eens? Want je zit dus ook niet op school. Dus je ziet ook niet dagelijks vrienden, neem ik aan. Nee, nee. Maar mis je dat? Uh, nee, nee, dat nee? mis ik niet. Nou. Alles voor je wedstrijd. Alles voor de sport. Ja, en, en ik, heb het, ik heb niet het gevoel dat ik iets mis. Dus dat, zo zie ik dat het niet. En, maar, maar doe je dan, zit je helemaal nooit in het klas, doe je, al, doe je die hele school gewoon via het uh, internet? Uh, nou ja, thuis en uh, via het internet, ja. Hmm. Oké. Okay. Hey, wat, wat bijzonder aan jou is, Nick, want ik heb je even gegoogeld. Um, je bent uh, een, niet een al te grote man, hè? je bent 1,58 meter, 58, hmm. je weegt 42 kilo. Uh, de, of, oftewel, je bent vrij klein en je bent vrij licht. Is hmm. dat in je voordeel in, als, auto, uh, als autocureur? Al, op het moment uh, niet echt omdat. Uh, nou, dat het iets te klein is en uh, iets te licht, omdat aan het eind van de wedstrijd uh, word je gewogen met, uh, met je kart of uh, auto en dan uh, ja, moet je een bepaald minimum, uh, minimum gewicht wegen. En, en daar en, zit uh, jij wel eens onder dan? Nou, dan, dan word je gedisqualificeerd. Wij moeten heel veel ballast meenemen en dat is dood gewicht, dus dat helpt ah, ja. niet echt. En, en, en, en hoeveel kilogram is dat dan ten opzichte van, van jouw concurrenten? Uh, nou ja, wij, wij. Dit jaar hebben wij 17 kilo ballast uh, mee moeten nemen. En. Uh, nou ja, anderen die zitten tussen, tussen. Rond de vijf. Maar dat is okay. gewoon uh, extra. Uh, zeg maar bakstenen die je achter ja. je kart legt, zoiets. Ja. Uh, ja, lood wat je op de, op de, op de stoel vastmaakt. Ja. ja, maar moet je dan ook extra sterk zijn? Want dan moet je toch ook allemaal weer. Dat, dat sturen dat gaat denk ik niet, niet, niet allemaal vanzelf. Ben je dan ook een extreem sterk ten, ten opzichte van die andere jongens? Nou, of, dat, of, of is dat het helemaal wordt, geen kracht? Dat, uh, de, doordat, doordat, doordat, doordat ik zoveel balans op, uh, op mijn kart heb, is, wordt het stuur, sturen ook zwaarder. Alleen uh, ja. mijn armen zijn natuurlijk uh, nee, niet groter. Nee. Alleen hey, dat... uh, ik denk dat ik voor mijn vreemde voor mijn uh, niet onderdoen aan, uh, aan hun kracht. Ik, heb, ik lees net overigens trouwens op internet dat je teambaas bij McLaren... die zegt, het is zo'n talent, het komt maar eens in de tien jaar bovendrijven. Ja, maar... En uh, Hamilton en Rosberg die waren op een vijftiende ook goed... maar die hadden ja. niet de mentaliteit van Nick. En dan zegt hij ook nog, het is nu een beetje in je nadeel dat je klein bent. Ja. Maar straks als je echt Formule 1 gaat racen, is het alleen maar in je voordeel. Kortom, je wordt overladen met complimenten. Dat is ja. mooi om te horen, neem ik aan. Ja, zeker. <laughs> alleen uh, aan het eind van het liedje word je wel... Uh... Ja, ja. Gaat het gaat wel om het uh, resultaat. En uh, je moet wel blijven presteren. Anders dan, He? uh, komt het ook niet goed. Je hebt, je hebt, je hebt... Is jouw hele toekomst nu eigenlijk gepland? Want je zit nou in, in, de, in dat McLaren-team. Maar is in geval, nu, nu ben je klaar met katten. je In welke, welke klasse ga je volgend jaar rijden? Formule Renault. We Formule zijn Renault. nu en dan... bezig uh, met het wintertestprogramma om, uh, ja. ter voorbereiding ja. van volgend jaar. Oh. En uh, nou ja, dat is de eerste stap. Hey, heb, je ook, heb je ook eigenlijk door dat de afgelopen tijd is natuurlijk heel veel dodelijke ongelukken gebeurd, hè? Krijg je dat allemaal mee ja. rondom het autosport? Ben, ben, ben jij eigenlijk wel eens bang? Ben je niet bang dat, dat het ook met jou kan, kan gaan gebeuren? Nou, ik, ik, ik hoor het nieuws natuurlijk wel, alleen ik vermijd het toch. Ik, uh, ja. Kijk, anderen die kijken dan naar de YouTube-filmpjes uh, uh, hoe het is gebeurd, maar uh, ik, heb, uh, ik heb er nog geen één gezien en uh, dat, dat ga ik ook niet doen. Dan ben ik niet mee bezig. bezig. <laughs> ja, goed zo. Nick, ik het gaat je goed. Je bent de wereldkampioen kart. En je hebt een grootste toekomst. En trouwens zie ik net op internet dat je ook nog... je bent dan wel klein, maar je bent wel een bijzonder lekker jongetje ook nog. Ja, dat is een beetje smerig. Nou, dat, nou dat mag mijn. ik Nou ja, die jongen is bijna gewassen. <laughs> dat mag ik best zeggen. Dat ook nog. Nick de Vries, het gaat je goed. Een mooie toekomst tegemoet. Dank je wel dat je hier was. Hartstikke bedankt. En Erben, Benemars, dankjewel dank je wel en tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1 BNN Today. Ja, er staat een, een bijzondere stoel in de studio, ontworpen door Frank Tjepkema... geïnspireerd door de crisis. Check ook even onze twitter.com slash voor een foto. Um, Frank, wat is de crisisstoel stoel is dit? hè? De recession chair. De ja. recession chair. Dat is een, een stoel uit Ikea die je eigenlijk, ja, wat heb je er omvergezaagd, half? Ja, ik, ik heb een schuurband uh, er tegen aangehouden... Um om een soort bezuiniging te, toe te passen op de stoel. Ja, dat is goed gelukt. <laughs> er is weinig van over. Het is bijzonder. We gaan er zo meteen over praten over kunst en crisis. Tot zo meteen. Exit Holland. Ja, Exit Holland. Reizen we iedere dag de wereld over op zoek naar mooie verhalen. Uh, Janneke van Geuns die woont in Chicago. En daar vieren ze de donderdag uh, vieren ze daar Thanksgiving. Maar eigenlijk kijkt iedereen vooral uit naar de vrijdag. Want dan is het namelijk Black Friday. Janneke, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, Dat klinkt heel vervelend, Black Friday. Um, nou nee, het is het niet hoor. Het is gewoon één grote shoppingdag. Het is de, de drukste dag in het jaar om uh, te gaan winkelen. Ja. Um, het heet Black Friday omdat het uh, voor veel winkeliers de eerste dag is dat ze in de plus staan. Dus niet meer uh, rood hoeven te staan. Aha. Daarom Black Friday. En, um, ja, en iedereen die staat vroeg op om, uh, om de deals te scoren. Het is eigenlijk een soort uh, drie dwaze dagen. Van de bijkorf. Ja, maar ja. bedenk dat en dan te, uh, keer tien. En dan keer tien. Oh, het is eigenlijk de hel op aarde, dus voor mij zou dat uh, zijn. Uh, uh, ja. <laughs> ja. Jij bent er vorig jaar geweest, Black Friday. Hoe was dat? Ja, ik ben vorig jaar geweest Inderdaad, nou, het begint al rond vijf uur s ochtends, dus je moet enorm vroeg uit de veren. Yeah. En dat is vaak na een, een, een, he, een grote maal op donderdagavond, waar iedereen aan de turkey zit. Yeah. Dus, uh, dus daarna vroeg naar bed en, uh, en dan op om, um, ja, om naar de winkels te gaan waar jij denkt de grootste deels te kunnen scoren. Maar ja, die zijn vaak uh, maar heel erg uh, schaars, dus je moet uh, de eerste in de zijn om ook uh, daadwerkelijk iets te kunnen ja. bemachtigen. En wat wilde je vorig jaar hebben en is dat gelukt? Um, nee, het is niet gelukt. Ik was echt enorm vroeg, uh, vroeg al voor de deur. Maar het was tien minuten na openingstijd. En de camera die ik wilde hebben, die was al uh, weg. Uh, weg uh, <laughs> en dan, dan moet je dan drie uur op, s'nachts ongeveer. Ga je dit jaar weer? Of denk je, nou, allemaal zitten? Nou, dit jaar is wel speciaal, want winkeliers gaan zelfs nu nog eerder open. Die gaan al op donderdagavond om tien uur, sommigen. En sommigen om twaalf uur s'nachts. Dus wellicht ga ik gewoon gelijk naar de Turkey, uh, hup de auto weer uh, naar de winkel. En uh, dat ik dan dit jaar wel op tijd ben. En waar, wat wil je hebben? Um, nou, ik ga het weer voor die camera proberen. <laughs> voor diezelfde camera. Goed, je bent een, ja. je bent een geduldig typje in ieder geval. Succes ja, op, ja, nou de Succes op Black Friday, Janneke van Geuns, is je kijkbaar. Dank je wel. Dank je wel. Dag. Half tien geweest, hier is Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte gaat volgende week naar de Amerikaanse president Obama. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden dat Rutte naar het Witte Huis gaat. De twee gaan het vooral hebben over de schuldencrisis in Europa... De dag ervoor spreekt Obama in Washington met EU-president Van Rompuy... en de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, over de crisis. De Maastrichtse gemeenteraad wil dat de Wietpas in één keer landelijk wordt ingevoerd. Het kabinet wil de Wietpas, een soort lidmaatschap voor klanten van coffeeshops... per 1 januari verplicht stellen in de drie zuidelijke provincies. En de rest van het land moet dan later volgen. Net als bijvoorbeeld Tilburg en Eindhoven is Maastricht tegen de pas... omdat die zou leiden tot meer drugsoverlast op straat... Maar als hij dan toch wordt ingevoerd, dan in het hele land... vinden zes partijen in de raad. En de Egyptische interimregering heeft zijn ontslag aangeboden... aan de Militaire Raad, die de macht in handen heeft... sinds het aftreden van president Mubarak. Het kabinet reageert daarmee op het geweld tussen betogers en politie... op het Tahrirplein in Cairo. De demonstranten willen dat de Militaire Raad de macht... zo snel mogelijk overdraagt aan een gekozen regering. En dat is over de hoofdpunten. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. De allereerste Nederlandse 3D-film Nova Zembla gaat vanavond nu dus in première in Amsterdam. En de crème de la crème van bekend Nederland die wandelde vanavond voorbij over de rode loper. Onze verslaggeefster Anne Stokvits was erbij. Ik sta al 50 minuten hier te wachten op de rode loper. En mijn voeten zijn bevroren, mijn handen zijn blauw. Het is ijskoud hier voor het rijtheater. We staan in een soort partytent met heel veel journalisten. En de eerste auto's komen nu aan met de bekende Nederlanders. Even Reinoud, ja. Reinoud Oelemans. dan ben je bezig daar in IJsland, prachtige omgeving, je geeft alles voor die film. Ja. Bouw je dan niet soms zelf dat je niet mee kan spelen? <laughs> nou. Eén ding weet ik, ik ben niet een, uh, een erg grote acteur. Dus uh, ik denk dat het beter voor de film is dat ik niet meespeel. Dus nee, ik, ben, ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Tunkel door. Ik hoor net van Arik Brandlicht dat echt de eerste de eerste draaidag was niet te doen. Klopt. Hoe ben je er toch doorheen gekomen? <laughs> uh, nou, we kwamen er echt nauwelijks doorheen. En, uh, vooral Dirk de Lind, de oudste van de groep. Die, die had het op een gegeven moment wel echt heel moeilijk mee. En die had het ook echt gehad. En, uh, wat zei die? Ik heb er geen zin meer in. En uh, dan moet uh, Reino toch al zijn charmes in de strijd gooien... om hem dan weer op de set te krijgen. En, uh, en dat lukte dan. En dan uiteindelijk maken we dan het fantastische shot. Wat, als je het terugziet, wel echt heel erg goed werkt. Dankjewel. je wel. de Hoog. Ja. Het is hier ongeveer min maar er staan duizenden meisjes jouw naam te joelen. Wordt het niet de tijd om naar Amerika te gaan? Uh, nou ja, wordt het niet de tijd. Uh, we hebben nu deze première van Oversembla Zembla die ik spectaculair vind. Wat ik echt Hollywood vind. Ja, en, daarom. Uh, ja, nee, absoluut. En uh, nou ja, wordt het niet... Ik ben er hard uh, mee bezig. Dus we kunnen je binnenkort daar uh, ontvangen. Ik heb net een hoofdrol gespeeld in een Engelse film die gaat in première in Cannes. En uh, ik hoop dat dat zich verder uitbouwt. Ja, Maar ja, je weet het nooit. Uh, ik moet er hard voor werken. En uh, dat ga ik doen. Maar dat is wel de droom? De Absoluut. Nou, voorgaan zou ik zeggen. Dankjewel. Victor Reinier, dan heb je de kans om met Duits Kroes in een film te spelen. Komt er maar één scène, één groepscène met jullie ja. samen. Kan je niet naast ze schitteren, jammer? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ik ga in oorlog een mooie vrouw, Ik toe, heb geluk, he? ik heb maandenlang al mijn vrienden voor de gek kunnen houden. Dat ik heel veel bedstelens met heb gehad. Maar nu komt er veel uit, dus nu zal ik wel door de mand vallen. En hoe was dan de zoen met Robert de Hoog en Duitse Kroes? Nou, dan moet je echt aan Robert vragen, of aan Doutse. Maar daar ga ik niet over. Maar voor jou, hoe zag het eruit? Hij nou, stinkt je jaloers natuurlijk. Een jongetje. Veel plezier. We mogen geen vragen meer stellen. Alle bekende Nederlanders vertrekken nu naar binnen. Daar gaat de film beginnen. Nova Zembla. Helaas voor ons journalisten. Wij mogen niet mee. Wij blijven hier achter. Het is ontzettend koud. Mijn tenen zijn blauw. Mijn handen zijn klein. Brrr. Kleine handen. Krijg je dat van de kou? <laughs> nou, Anne mag niet naar binnen, maar uh, onze filmkenner Robert Blokland die heeft hem wel al gezien. Robert, goedenavond. Hai, goedenavond Willemijn. De vraag is, mist Anne iets? Is het een goede film? Ja, het is een goede film. En, uh, het is, al, je moet hem überhaupt zien, al is het maar omdat het een, de eerste Nederlandse 3D-film is. is. Het is een enorm spektakel. En aan uh, niks is af te zien dat de film maar 6,5 miljoen gekost heeft. Uh, qua, qua shots en qua grootheid kan de film zich op heel veel momenten meten met, met nou ja, noem maar een paar Scarabieën. Met, met grote uh, scènes op zee, met een enorm schip. En de landschap op IJsland hebben op IJsland gedraaid, is ook prachtig. Mm -hmm. alleen, alleen ze lijken soms een beetje verhaald te zijn. Het verhaal vergeten te zijn. Ja, het is een heel spectaculaire reconstructie van de reis van Willem Barents en van Heemskerk, die uh, op Novo Zembla moesten overwinteren, mm. in 1596 was het geloof ik. Um, alleen ja, echt spannend wordt het niet. Het is meer een soort documentaire reconstructie geworden en je ziet wat ze allemaal meemaakten. Maar ja, echt meeleven, dat gebeurt maar niet. Op de ene manier krijgen de karakters geen enkel relief en dat is een beetje jammer. Robert de Hoog is erg goed trouwens. Robert de Hoog is de enige waar je echt... ...feeling mee krijgt, maar dat is ook zo'n geweldige acteur. Die gaat daadwerkelijk naar Hollywood en die gaat naar Oscar vieren, Daarvoor speel ik. Oh, met deze film ook, denk je? Niet nee, met iets? deze film, nee, nee. maar dit is dit wel, hij heeft hiervoor alleen een kleine film gespeeld. En Skin, in Schemer, ja. allemaal films die, die enorm veel prijzen gewonnen hebben... ...maar waar niemand heen gegaan is. En hij bewijst dat hij ook gewoon een enorm grote film kan dragen. Dat hij niet door, door alle effecten en alle spektakel omvergeblazen wordt. En dat, oh. is echt, dat is echt zeer knap van hem. Hij is Willem Barend, hè? Speelt hij. Nee, hij speelt nee. Gerrit de Veer. Hij speelt een schrijver aan het boord van een schip, een okay. jong jongen van de jaren of twintig, die daadwerkelijk verslag gedaan heeft van alle ontberingen. En omdat zijn boek uh, uh, ja, voortgeleefd heeft en uitgegeven is, weten we ook wat er daadwerkelijk gebeurd is daar. Ah, okay. Want, uh, normaal wisten we niks van dat soort reizen, maar hij ging mee aan boord. En daardoor uh, weten we alles nog wat daar uh, plaatsgevonden heeft. Dus toch wel even naartoe gaan, omdat dat de allereerste Nederlandse 3D-film nou, is, al is. En dat het is, maar is bijzonder. Ja, chauvinisme maar, en, <laughs> Ja, ja. Maar qua film, moi, moi, moi. Ah ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ja Rembert Oermans heeft onder enorme testdruk gewerkt. In april komt hij die film aan. Hij heeft in drie maanden geschoten en in twee maanden de boel gemonteerd. En misschien dat, dat toch partig gespeeld heeft. Dat hij volgende keer gewoon iets meer tijd moet nemen. Maar goed, hij is niet iemand die dat wil. Hij wil gewoon door en, en stomen en het beste aan iedereen halen. En uh, dat is tot zeker hoogte gelukt. Maar het had beter kunnen worden met een beter script. Goed, Robert Blokland, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja, als we het dan toch over films hebben... Orga Morgan die gaat definitief naar een dierenpark op Tenerife... en wordt dus niet vrijgelaten in de natuur. Zoals actiegroepen eigenlijk graag wilden. Dat heeft de rechter vandaag gezegd. Nou ja, daarmee is Morgan Gate eindelijk afgelopen. Zo'n tragisch verhaal schreeuwt natuurlijk om een film. Een soort nou ja, free willy van de lage landen. Maar dan net iets anders. BNN Today heeft alvast de trailer. Moederziel alleen zwiert ze over de wereld. Ten koste van alles zocht ze naar haar familie. Zwaar gewond werd ze gered en kreeg ze een nieuw thuis in Harderwijk. Belangrijk is dat, uh, dat, dat ze zo snel mogelijk beter wordt... zodat we dit terug kunnen zetten in de natuur. Maar dan verandert alles. Ze is flink aangesterkt, maar dat betekent niet dat Orca Morgan weer teruggezet kan worden in zee. Orca Morgan wordt niet meer vrijgelaten, dat heeft het Dolfinarium in Harderwijk besloten. De Orca-coalitie had oorheefte dient in het Dolfinarium in Harderwijk vanwege bistemishandeling. Het is een heel jong kleutertje en dat kleutertje heeft zijn familie nodig. En we kunnen haar familie helaas niet terugvinden ze moeten een adoptiegezin voor de zoeken. We hebben hem ondergebracht bij een gezin, een pleeggezin. We hebben hem studie laten studeren. En in het beleid is bepaald dat als iemand volwassen is, dat hij dan weer terug moet. Als zo'n beest alleen voorkomt te staan, zeker zo'n jong dier, is dat drama, drama. Want één man staat tussen Morgan en haar familie. Het ja, is een dier wat uh, gewoon Helemaal aangewezen is op een groep. Waarin zij dan vervolgens ook geaccepteerd moet worden. Met wie ze kan communiceren. Heeft je het morgen al verteld? Nee. Morgen, the movie. Eh, wil je het filmpje zien van de trailer? Ga even naar bnntoday.nl en we zullen dat nu ook meteen even twitteren. Ze denken dat ik niet bezig ben met haar, denk dat ik geen gevoelens heb voor haar.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 Ik lijkt misschien wel cool dat je weet wat ik nu voel.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 Alleen maar denk, ah, ah, ah. zij is in de wereld, zeg maar wat je Ik wil. Dan, dan, dan sta er ook te stil van, stil van, stil van. Zeg maar wat je wil. Dan sta er te stil stil van. Wil, dan, wil. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Ik neem je mee. BNM Today Willemijn Veenhoven. We zitten midden in een financiële crisis... en er wordt 200 miljoen bezuinigd op kunst en cultuur. Maar is die crisis alleen maar slecht voor de creatieven van dit land... of kan het juist ook hele mooie dingen opleveren? Daar praat ik over met Esme de Smit, eigenaresse van een luxe kledingzaak... en organisatrice van Sample Sales. Esme, goedenavond. Ja, sample Sales, dat is dat je voor heel weinig heel erg mooie topmerken op de kop kan tikken, toch? Ja, zoiets. Er zit wel wat verschil tussen in, uh, verschillende Sample Sales. Ja, maar, maar uh, dat doen... Ja, ja, ja, dit een ja, bijvoorbeeld een oude collectie of zo. Kan je dan goed opzetten? is inderdaad oude collectie. Ja. Ja. En ook designer Frank Tjepkema hier. Goedenavond. Goedenavond. En als designer ontwierp jij de Recession Chair. We hadden het net al even over. Je hebt hem meegenomen. Hij staat hier, de Recession Chair. Dus geïnspireerd op de crisis, neem ik aan. Leg ja. nog even uit hoe die eruit ziet. Nou, het is een IKEA-stoel van pak een beet 35 euro. En daar heb ik een, letterlijk een bezuiniging op toegepast. In de zin ja. dat ik met de schuurband aan het werk ben gegaan. En ik heb hem afgezwakt. Dus de stoel is, is letterlijk afgezwakt. Ja, hij is gewoon ja, weggeschuurd aan de ene kant. Hè? Ja. Ja, ja. ja, het is een. Uh, ik, ik snap het. Ik voel het. Ik, ik voel dat het recessie is bij die stoel. Het is een beeld. Ja, ja. het is een, een, een duidelijk beeld. We zetten hem ook even op onze Twitter. Um, hashtag BNNTD. Kan je hem vinden. Um, we hebben het eigenlijk over, om het maar even plat te zeggen... Is, de, is, het de, de creatieve, is het voor de creatieve sector een kutcrisis of een kansencrisis? Daar hebben we het over. En we hebben hoogleraar Danny Jacobs van de Universiteit van Amsterdam. Die is gespecialiseerd in kunst, cultuur en economie. En die hebben we een aantal stellingen laten bedenken. En daar gaan jullie op reageren. De, de eerste stelling. Zonder ellende te romantiseren kunnen we vaststellen... dat veel kunstwerken uit ellende zijn voortgekomen. Denk aan Van Gogh, de schreeuw van Munch of de Blues. Of aan het Hans Brinker Jeugdhotel in Amsterdam dat niet investeert in kwaliteit, maar zichzelf met de hulp van reclamebureau Kessels Kramer presenteert als slechtste hotel ter wereld en daarmee veel succes heeft geboekt. Stelling, ellende leidt dikwijls tot bijzonder creatieve prestaties. Ja, ellende maakt creatiever. Nou ja, Frank, als ik dit zie bij jou, de recession -chair, dit lijkt me duidelijk. Ja, maar het is, het is meer een reactie op de, op de kunstwereld. In die zin dat ik vind dat er veel te weinig gebeurt in de kunstwereld. Dus de, de kunstwereld moet wakker geschud worden, maar ook... De kunstwereld laat zich in jouw ogen niet bepaald inspireren door de crisis. Nee, onvoldoende. Um, ik, ik, wil dat, ik wil terugzien in het werk, niet alleen maar geklagen op de radio. Ja, dat, ja. want dat is wat kunstenaars doen. Een kla potje klagen op de radio. Ja. Ja, vind je dat? Nou, nee, maar ik, je, je hoort veel negatieve berichten, maar uh, je ziet weinig uh, creatieve reacties. Maar zie jij op op kunstbeursen, op designbeurzen, we hebben het over design, dus uh, nou ja, gebruiksvoorwerpen onder andere, hè? Ja. Um, daar zie je het niet in terug. Nou, wat ik wat ik graag zou willen zien is zoals uh, de zeg maar de blink, blink fenomeen in het begin van de jaren 2000. Mm -hmm. Een soort reactie was op overdaad en, en was gewoon letterlijk ook een. een een cultuurbeeld die aansloot bij bij de maatschappij. Bijvoorbeeld Damien Hirst die die schedel met al die diamanten. dat ja, was toch ook een reactie op uh, op de bling bling. Bijvoorbeeld, ja. ja. Enigszins laat, maar. <laughs> maar goed. Maar, ja. maar wat is dan de wat is de reactie op de op de op de recessie? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, dit zie je dus niet terug. Zie jij dat terug in de mode is mee? Ja, ik zie in de mode dat het wel iets uh, soberder wordt. Dus dat mensen wel, het ontwerp wat wordt, het wel. Het ook wel een beetje tegenstrijdig is, want de pailletten zijn nu nog steeds helemaal hot en dat is absoluut niet sober. Dus ik zie wel een beetje Maar tegenstrijdig... wel goedkoop pailletten. Ja, maar het is heel duur om, tenminste niet duur om te maken, maar wel duur om te kopen. Ja. Ik kan je <laughs> zeggen dat de jasjes in de winkel met pailletten vrij prijzig zijn? Maar over of, het, maar... het algemeen zie je dat mode sober ja, wordt. Nee, je zag laatst wel een trend, alhoewel je over collar blocking zag, wat weer heel hysterisch was. Maar je ziet wel een trend dat mensen meer uit willen geven aan mooie producten. Dus. Uh, een mooi product als dat ze een hele ritzaam product kopen. Ja? En dat uh, een aantal ontwerpers hebben op een gegeven moment... wel wat zo, meer sober ontworpen. Maar moet ik me dan ook echt voorstellen... dat de, voorheen, weet ik veel, t-shirts met hysterische opdrukken... en dat je nu um, weet, uh, net de rechte lijnen of, of alleen maar een wit vlak... Ja, een, een, een, weet je dat een het beetje, nou, beetje, beetje tegenstrijdig. Je hebt natuurlijk merken, ontwerpers... en daar zitten zoveel verschillende uh, categorieën en gradaties in. Dus dat... Je ziet eigenlijk aan de ene kant bij het ontwerpen dat ze wel wat soberer ontwerpen. Ja. Maar die hysterische prints blijven toch wel. Want net als Verzaadje bij H&M in de uitverkoop, precies, nou, hoe dat was, wil je hebben. Dat was vrij hysterisch, kan ik je melden. Ja. Ja, dus, maar ik denk dat het meer wordt in creatief zijn... in oplossingen om je spullen nog aan de man te brengen. En ik denk dat je daar in de mode... ook qua winkels, maar ook qua designers... Uh, oplossingen gaat ja, uh, zien. Daar gaan we het ook zo meteen ja. nog over hebben. Ik zit trouwens even naar ons hier alle drie aan tafel te kijken. Allemaal te zien uh, via de webcam bn en wij zien er allemaal verrekte sober uit. Ook. We hebben, jij, Esma, jij hebt iets, nou ja, een beetje ondefinieerbaar groen, zwart staan. Het is wel heel mooi, maar het is, en, en, en jij bent ook maar Frank een beetje in het grijs. En ik is, uh, maar ja, ik heb vandaag een heel erg volwassen shirt aan. Ja, ik dacht, het is radio, dus ja, ook. Maar het maakt allemaal maar. niet uit. Ja. Ja, precies, ik dacht, je ziet dat we in beeld zouden komen. Maar als je hebt, het hebt over inspiratie, dat, Frank, dat designers um, zich wel wat meer mogen aan zouden trekken van de crisis. Als je kijkt naar Occupy, heel, heel sterk ja. beeld, die tenten die daar staan. Daar zou je toch denken van, doe er iets mee ja precies ik, was, ik heb het zowel uh, bij Wall Street gezien als in Amsterdam, liep ik er uh, van de week langs. En het is, het is gewoon een droevige beweging. Die wordt er niet vrolijk van, van wat je ziet. En ze worden opgeruimd omdat ze niet voldoen aan allerlei uh, hygiëne, hygiënische eisen. Nou, dat is dan, ik hoor daar een uh, ontwerpopdracht. Uh, wat bedoel je? Een, een, nou, een ontwerpen die voldoet aan de eisen. Een hygiënische tent. Want, want ja. nu wordt het door de politiek, wordt het wordt een soort uh, excuses bedacht om ze weg te sturen. Uh, dus daar, daar ligt een, een fantastische designopgave om ervoor te zorgen dat die tenten wel voldoen. Nou ja, wat let je. Ja, of of nou, doe nou, je alleen stoelen? Al je, je, je doet geen tenten. <laughs> Vooralsnog nog niet. Even, dus, nee, goed, het valt wel mee met in welke mate designers en ontwerpers zich laten inspireren. Dat valt eigenlijk een beetje tegen. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Stelling 2 dan van Denny Jacobs, hoogleraar Kunst, Cultuur en Economie aan de Universiteit van Amsterdam. In alle mogelijke sectoren leidt de crisis tot shake-out, de ondergang van de slechts presterende bedrijven. De innovatie econoom Jozef Schoenpeter sprak in dit verband over creatieve destructie. Zo'n proces van sanering, dus van gezondmaking, kan ook de creatieve sector helpen. Stelling, de crisis leidt ertoe dat in de creatieve sector het kaf van het koren wordt gescheiden. Dat zei je net al een beetje, Esmee. Ja, ik denk uh, dat het wel da is. Dat is waar de crisis wel voor zorgt en dat, uh, leg dat eens uit. Nou ja, wat ik denk is dat... Uh, natuurlijk je moet creatief zijn en, en, en iets blijven maken waar je achter staat. Ik bedoel, uh, veel uh, ontwerpers of designers in de mode... Uh, die, die maken iets wat totaal niet verkoopbaar is. Dat zie je natuurlijk ook met de grote designers op de catwalk... maken ze een, een enorm groot stuk wat eigenlijk nou ja, voor de normale mens niet draagbaar nee. is. Maar uh, aanleiding daarvan maken ze een hele collectie. En ik denk dat, dat je er naartoe moet dat je die collectie dan gemaakt wordt en draagbaarder wordt, en misschien ook wel uh, wat bereikbaarder wordt voor meer mensen. En dat je daar creatief in moet zijn. Dus, dus hoe breng je het aan de man? Uh, uh, hoe hou je die productie op gang? Ja, mm -hmm. hij bracht net iets heel moois. Monique van Heijst uit Rotterdam. Hij uh, vertelde meneer Van dat? Het is een uh, designer uit Rotterdam. Ja. En die maakt nu geen nieuwe collecties meer, maar die, uh, uh, wat zij gemaakt heeft, blijft zij verkopen omdat het volgens haar tijdloos is. En nou ja, dat is wel een goed voorbeeld, denk ik, van iemand die. Uh, Want je zegt de... eigenlijk, er zijn veel. Uh, de, jij kent de modewereld goed. En een flink aantal uh, ontwerpers en designers maken wel een product, maar weten het gewoon niet zo goed te verkopen. Of vinden dat minder, zo, be of vinden of dat minder belangrijk? Inderdaad. Nou, of ze het minder belangrijk vinden, weet ik niet. Maar ja ik denk dat niemand alles kan. Dus je kan denk ik niet iets creatiefs bedenken, uh, maken, uh, neerzetten... en ook nog eens verkopen. Dat is heel lastig om het allemaal alleen te doen. Ja. Maar, en dus zegt hij, als die Danny Jacob zegt... Uh, de, in de crisis zorgt ervoor in de creatieve sector... dat het kaf van het kool gescheiden wordt... Ja, ja, dus ik want, denk dat met, dat wel zo is. Want ja. je moet wel, want anders je kan niet, je kan niet meer zoals voorheen aan een subsidiekraan hangen. Nee, precies. Vroeger en, kon je veel langer met iets bezig zijn wat jij mooi vond en wat je wilde laten zien... en zonder daar per se direct geld aan te verdienen. Terwijl dat die creativiteit ook weer aanzet tot andere dingen natuurlijk. Maar dat hè? is wel natuurlijk precies wat staatssecretaris Zijlstra nu zegt. Van het is wel goed voor die, voor die sector. Hè? Laat die crisis ja. maar er even lekker ja, maar, op inhakken en de goede maar, blijven over. Maar als je kijkt naar het resultaat van twintig van jaar uh, zwaar investeren in de, in de cultuur... Die, dat zijn hele positieve resultaten, vooral voor de designwereld. Uh, Nederland staat aan de top uh, qua imago, qua, qua uh, invloed uh, in de creatieve sector. Nou, de kans is groot. En dat, dat komt dat, door al die jaren subsidie, denk ja. ik, zeg jij? Zeker, zeker, ja. Dat, dat, kijk, uh, uh, Aanstormend talent heeft alle kansen gekregen om zich te profileren, om uh, een podium te krijgen, om zich te presenteren. Uh, dus als die aanstormende talent die kans niet meer krijgt... dan uh, is het niet meer de kaf van de koren scheiden. Het is gewoon geen kans geven. Ben je bang dat het nu door al die bezuinigingen... dat we die toppositie, want we doen het inderdaad in goed design... Nou, wat heb je allemaal, droog design, ja. je hebt allerlei... Dat, dat we die positie gaan verliezen? Nou, de kans is dat de, dat de jongeren het moeilijker krijgen... om die positie te ver veroveren. Dus uh, de, de gevestigde ontwerpers, zullen het, die zijn al gevestigd... dus daar hebben we het niet over. Maar het gaat om de nieuwe generaties... Ja. of die ook de kans krijgen die, die de oudere generaties hebben gekregen. Dus jij zegt, kaf wordt helemaal niet van de koor gescheiden... er komt helemaal aan de onderkant helemaal niks meer bij zometeen. Nou, dat is het gevaar, ja. ja, ja. Stelling drie dan van Denny Jacobs. Ik zou natuurlijk willen dat meer creatieven de crisis overleven... al is het maar omdat we ze in de creatieve economie steeds meer nodig hebben. Mijn ervaring is evenwel dat veel creatieven als een soort nerd... vooral met hun eigen ding bezig zijn. Daardoor missen ze dikwijls kansen door nogal onbeholpen... met mogelijke opdrachtgevers om te gaan. Stelling... Veel creatieven zijn zakelijk nogal onbeholpen. Ja, dat lijkt een beetje op die vorige. Hè? De kaf van de scheiden zakelijk onbeholpen. Um, en dat kan dus niet meer in deze tijd? Nou ja, Ik vind het wel een grove stelling. Maar ook met subsidies bijvoorbeeld. Ik vind subsidies heel goed. Maar dat moet wel iets zijn om zelfredzaam te worden. Dus met een subsidie kan je iets starten. En daar moet je zelfredzaam mee worden. Ik denk dat daar wel wat strenger op... Gecontroleerd. Ja. Maar als je het worden, hebt over, maar... over de modewereld? Want je zegt net dan maak je heel veel designers maken dan iets wat eigenlijk een beetje ondraagbaar is. Uh, dus dat, dat lijkt me al een punt. We moeten ja. draagbaardere dingen maken. Maar de stap daarna, hoe breng je collectie ja, dat... aan de man? Ik heb dus een winkel inderdaad. En ja. uh, in de winkel zijn we begonnen met jonge designers kans te geven om hun spullen te verkopen. En je ziet gewoon vaak dat ze op de opleiding, volgens mij, ook helemaal niet meekrijgen hoe ze dat moeten doen. Dus ze kunnen iets heel moois maken. Mm -hmm. Maar hoe krijg je het aan de man? En dat is wel... Niet iedereen, maar er zullen vast ook het heel goed kunnen. Maar gedoe uh, eens een voorstel. Hoe dan? Moet je ermee gaan leuren? Op feestjes? Nou ja, nee, want het of werkt op... ook niet per se. Nee, Maar ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier ook moet doen. Ik denk dat daar niet één standaard manier voor is. Dat is natuurlijk ook nog een beetje het probleem. Dus, maar zakelijker worden en commerciëler worden... dat is natuurlijk wel uh, iets wat nodig is om je spullen aan de man te krijgen. Maar of je dat nou allemaal zelf moet doen, weet ik niet. Maar de, is het niet? lijkt mij zo, als ik jullie zo hoor over old, dat het helemaal niet zo heel slecht is voor de... Uh, voor de kunst- en cultuursector. Tenminste, wat jij zegt, van, het werd misschien wel eens een keer tijd dat, die, ja, ja, ik dat, vind dat ze wat zakelijker werden. Er wel veel vernieuwende dingen gebeuren. Uh, Weet je iedereen gaat toch andere dingen bedenken om uh, bezig te blijven en om spullen te verkopen. Dat zie ik in mijn winkel. Ik kan per dag een actie bedenken. Uh, nou ja, Modemarché, waar we het over hebben. En, uh, dat is een stoksempel sale, is al langer bezig. Maar dat zijn wel manieren om, om uh, toch die creatieve kant mm -hmm. voor iedereen te laten zien. En die mooie producten te laten zien. En het te verkopen en er toch ook wat geld aan te verdienen. Ja, we doen zoveel modemerken inmiddels aan sample sales... dat het lijkt alsof het weer... altijd uitverkocht ja, is. Nee, dat, dat is ook weer een risico. Ja, dat vind maar, ik ja. ook. Ja. Maar over het algemeen, Frank, wat denk jij? Is de, voor creatieven de, de crisis vooral kloten of is het kansrijk? Ja. Nou, grote bedrijven zullen, zullen geneigd zijn... om conservatiever te gaan uh, reageren, omdat ze... Uh, ze hebben te maken met grote investeringen dus ze nemen uh, risico's uh, uh, of minder risico's of dus je kan je als, als individu of als, als klein uh, bedrijf kan je juist profileren dus het, het geeft kansen maar ik vind over de stelling vind ik wel. Uh, ik vind het wel een soort cliché om het te hebben over Van Gogh die, die zielig was en, de, en daarom maakt hij zulke mooie schilderijen. Ik vind dat echt een achterhaald beeld. Uh, dat is helemaal niet aan de orde meer. Oh, maar jij denk, had ja. deze recession chair ook niet gemaakt, ja, ik, ik, zo? Ik, of nou, eh, als ik, <laughs> <laughs> had je die dan alsnog had je vast wat anders bedacht? <laughs> ik ben geen Van Gogh dus. <laughs> Verkoop je hem eigenlijk? Uh, nee, nee, nog niet. Ja. Nog niet. Het is een unika. Dus uh, ja. ik heb hem op een blog gepost en dan krijgen. Enorm veel je, reacties. Er je veel, veel reacties op, hè? He? Ja, heel veel. Ja. Ja. Het gaat jullie goed tijdens de crisis. Op een dag komen we <laughs> eruit, daar ben ik van de overtuigd. de Smit, Frank Tjabkemaan, dankjewel. Ja, ook Today, Willemijn Veenhoven. Tijd om het laatste woord weg te geven, bijvoorbeeld aan de burgemeester van Groningen, Peter Reninkel. Ik ben spuugzat van dat hele gedoe bij Ajax. Alsof mijn club, de FC Groningen, dit weekend niet gewoon gewonnen heeft. Alsof het hele land uit niets anders dan dat parkeerdek van de arena bestaat. Alsof er in de hele wereld niets anders is gebeurd... wanneer je s'avonds Johan Kruijf in zijn eentje bij Paul en Witteman ziet zitten. Kan die man ergens in de diepe mist tussen Hilversum en Barcelona verdwalen? En dan topontwerper Hans Mist Mistrooster worden sommige mensen ervan, van al die mist. Ik vind het echt fascinerend. Sinds klein jongetje al kijk ik naar buiten graag als het mistig is. De wereld is klein en dichtbij en je focus ligt ook heel dichtbij. Je wordt niet afgeleid. Dus dit weekend heb ik op de hei gelopen met de hond. Die was voortdurend zoek en verder met het gezin binnengezeten bij de open haard. Mist. Het kan me niet mistig genoeg zijn. En dan als laatste oud-staatssecretaris Jack de Vries. Het gaat buitengewoon goed in Nederland. We hebben de laagste werkloosheid. Onze economie draait eigenlijk nog best prima gegeven. De economische crisis. Er is. En ja, het is dus niet zo vreemd als je veel bezuinigd dat je een klein beetje krimp ziet. Laten we elkaar dus geen crisis aanplaten. Blijf optimistisch en blijf ook BNN luisteren. Dit was mijn laatste tweet. Ja, dankjewel Jack de Vries. Leuk dat je er was bij ons. Um, morgen zijn wij er niet, dan is er voetbal, Ajax, Lyon. Dus wij zijn er de dag daarna weer. Woensdag um, wil je ons niet missen. In de tussentijd facebook.com slash Today. Daar kan je ook dat filmpje zien van Orca Morgan. Zeer de moeite waard. Zometeen langs de lijn. Vermoed zo dat het over kruif gaat. En de consorten. Gepresenteerd door Gio Lippens. Heel veel plezier met hem. Tot overmorgen.